In die voorkust hebben helikopters van de VN en Frankrijk de residentie van zittend president Bakbo onder vuur genomen. Doel was het te uitschakelen van zwaar geschut. Vanaf de residentie in Abidjan werd vanochtend geschoten op het hotel waar Bakbo's rivaal Wattara zit. Ook de Britse ambassade vlak in de buurt kwam onder vuur te liggen.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 De zes landen in de golf bemiddelen het conflict tussen de president en de oppositie. Ze willen dat de oppositie de leiding krijgt over een overgangsregering van nationale eenheid. Die regering zou de grondwet moeten wijzigen en verkiezingen moeten organiseren. In Jemen wordt al weken gedemonstreerd tegen het bewind van Saleh. In de Eredivisie heeft PSV thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd een eindhalve 2-2. Twente kwam in eigen huis ook niet verder dan een gelijkspel. Het werd 1-1 tegen Rode JC. Ajax won wel. Tegen FC Groningen werd het 2-0. En verder verloor FC Utrecht thuis met 4-0 van Feyenoord. Het weer vannacht kans op een mistbank, morgen opnieuw zonnig en zacht. Met temperaturen tussen de 15 en 22 graden. Dit was het NOAA Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, op TV, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Uh, samen met uh, een collega ook uit Nederland en een collega van het Amerikaans Bijbelgenootschap. Als uh, gastheer hadden we uiteraard een collega van het Peruaans Bijbelgenootschap. En daarna ben ik alleen nog een week naar Cuba gegaan voor de collega's van het Bijbelgenootschap op Cuba. En ja, wat, wat doe je tijdens die uh, besprekingen of reizen daar? Wij kijken uh, naar projecten die ze uitvoeren. Een uh, voorbeeld noemen uh, het eerste...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 apocryfe boeken genoemd, of ook wel de deuterocanonieke boeken. Ja. Moeilijke term. Maar dat zijn eh, boeken die in sommige kerken wel geaccepteerd worden, de orthodoxen, de katholieken, maar ook bij de Anglikanen, ook bij de Oud-Katholieken, de Lutersen bijvoorbeeld. Ja. Eh, en als een kerk zegt, wij willen graag een Bijbeluitgave met die boeken erin, dan kunnen ze dat krijgen. Ja. En als ze zeggen, we willen zonder, dat kan ook. Dat is ja. niet een beslissing die de Bijbelgenootschap neemt.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 strength, the strength of my